Al net schud met het NOS-journaal. President Trump heeft de deadline voor Iran om de straat van Hormuz te heropenen met vijf dagen uitgesteld. De Amerikaanse president zegt dat hij dat doet omdat er vooruitgang is geboekt in de gesprekken met Iran. Maar dat land ontkent dat er contact is geweest en dat Trump op deze manier de olieprijs omlaag wil krijgen. De Amerikaanse president had gedreigd energiecentrales aan te vallen als Iran de zeestraat blijft blokkeren. Het ultimatum daarvoor zou eigenlijk morgen aflopen. Min Vee, die in 2023 zijn ex en haar moeder neerschoot in Zwijndrecht... heeft in hoger beroep 26 jaar en 8 maanden cel gekregen. Dat is een paar jaar lager dan de rechter had gegeven. Volgens het Hof krijgt Vee nu de maximaal mogelijke straf. Vee kon het niet verkroppen dat zijn vriendin het had uitgemaakt. Uiteindelijk schoot hij zijn ex en haar moeder neer... op een parkeerplaats van een winkelcentrum in Zwijndrecht. Zijn ex raakte invalide. Haar moeder overleefde de schietpartij niet.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 Frankrijk heeft een opvolger gevonden voor bondscoach Didier Deschamps. Het is Zinedine Zidane. De voormalig prof begint na de zomer, meldt de Franse media. Zidane werd als speler wereldkampioen met Frankrijk in 1998. Later was hij ook al trainer van Real Madrid. Het weer, het is droog met een mix van zon en wolken bij 11 tot 16 graden. Vanavond in het binnenland opklaringen, op andere plaatsen raakt het bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 5.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 Van het derde uur hoorde je de zonnige klanken uit de jaren 80. Phil Fern en Galaxy en What Do I Do. Nou, wat wij gaan doen, uiteraard nog een uur lang over uh, autosport. Uh. Benno ja, en zeker. Rendol. En dat uh, doen we inderdaad met uh, Rendol. En onze gast in de studio ja. uh, Jelle Koeten. Uh, ja, hij wil nog even blijven, hè, begrepen. Ja, Ja, Zeker. Koos, Mooi. Ja, het is zo gezellig. En, uh, maar Jelle houdt ook voor ons uh, samen met Rendol... Uh, de, de race van uh, meneer Verstappen in de gaten. Ja. Want, en... wat, wat, wat is de laatste stand voor zaken? Uh, vanuit, uh, vanuit onze ooghoeken zitten we de, de NLS-race op de Noordslijven te volgen... waar Max Verstappen zijn... Uh, zijn uh, race rijdt deze middag. Nou, letterlijk, Nu komen ze over de finish en hij is afgvlagd als eerste. eerste. De eerste. Ja. eerste. De heeft met team team met della, uh, eerste. De eerste. De eerste. De ze De De van de Barbarosse-Prijs op de Noornburg ingewonnen. Ja, okay. en, en ook niet met een klein verschil. Ze zitten nee. met één minuut voorsprong. En daarachter oh. is het een kwestie van secondes. Okay. Uh, maar, ja, die uh, zitten nu te kijken. Die zitten te jagen op elkaar, hè? Gewoon ja, nu. Gewoon. Ja. Maar Verstappen, die pakt gewoon een volle minuut. En dat is ongekend veel in een vier uur race, hoor. Ja. Dus uh, hij is, uh, gaat helemaal tevreden naar huis. Ja, de best mogelijke voorbereiding voor het echte werk. En dat is die 24 uur race waar hij aan gaat deelnemen. Ja. Want dat is uiteindelijk zijn, zijn ultieme doel. En uh, nou ja, dit, uh, dit was een hele goede generale repetitie voor de man. Ik, wat ik net al zat te denken... die Verstappen wordt nog een beetje op zijn wenken bediend... want hij had dat altijd voor over 24, 25 races... Uh, of raceweekenden in een jaar... dat uh, is wel allemaal erg veel. Dan moppen die, die altijd wel een beetje over. En nu zijn, is het dus die maand april... er tussenuit gehaald. Ja. Nou ja, dat, dat, die, die jongen moet wel een beetje opgelucht zijn. Uh, denk ik Nou, zeker weten. Nu ja. heeft hij weer een klein beetje lucht... in zijn, in zijn agenda. Maar er ja. werd uh, vanochtend al... op social media werd al gepost... Uh, zou meneer Verstappen misschien ook nog wel interesse hebben... in nog één of twee extra races... van het NLS-kampioenschap. Nu oh. er ook een paar... Formule 1 Grand Prix uh, uit de kalender zijn gehaald. Dus, uh, en daarop heeft hij... Geen geen negen antwoorden om het ja. even politiek correct te zeggen. Dus het is heel, het is heel simpel. Hè? Of zijn meisje opgelucht is, weet ik niet. Hoor. Volgens mij gaat hij er gewoon eentje een extra doen dan. Ja, ja. <laughs> het hele verhaal. Dus uh, hij heeft dan wel inderdaad uh, dat hij zegt: van uh, uh, twee weken, twee die wegvallen, een hele april hebben ze natuurlijk allemaal vrij. Uh, maar ja, uh, Max je zit het alweer in te vullen met allemaal wedstrijdjes hier en daar. Nou ja. ja, goed, hij heeft zijn eigen vliegtuigje, dus hij kan overal uh, uh, makkelijk komen natuurlijk. Ja, dus, uh, ja, het is natuurlijk een echte racer. En uh, ja. je ziet ook dat hij uh, om zo'n resultaat vandaag neer te zetten, de hele setting om zich heen van de auto's, de co-piloten... Um, uh, alles, uh, zijn team, alles om zich heen uh, zo weet neer te zetten. Het is echt een regisseur hmm. uh, en een sportman. En ja. dat blijkt gewoon weer in het resultaat van vandaag. Ik kijk nu naar mijn scherm. 59 seconden voorsprong op de nummer 2. Niet helemaal hè? Een halve ronde voor de finish was hij al aan het knipperen met zijn koplampen. Nou, hij... om het te vieren, want hij wist oh, dat er buiten binnen was. Ja, ja, ja. <laughs> Zou je niet in een meerse uren? Ja, er zijn wel meer uren durende races op Zandvoort, toch? Nou, ja, zeker op, op clubrace niveau. Dus organisator DNT eh, die eigenlijk een, een vast, vaste gebruiker van Zandvoort is. Eh, organiseert inderdaad lange afstandswedstrijden. Eh, in januari hebben we ook voor het eerst sinds jaren weer eens een keer een nieuwjaarsrace. Nieuwjaarswedstrijd gehad. gehad? Eh, ja, geweldig. Een vier uur race, eigenlijk hetzelfde als wat je nu op de Noordslijven ziet. Eh, zelfs voor de helft in het donker. Dus dat was ook wel weer hartstikke leuk om de nieuwjaars races terug op de kalender te hebben, hmm. um, maar er worden meerdere keren per jaar inderdaad lange afstandsreizers verreden hier. Ja, we, we uh, hebben uh, zelfs in uh, het verleden uh, ja. uh, ook door een DT uh, georganiseerd een wedstrijd, een uh, sessieswedstrijd op Assen en dan de volgende dag gelijk door naar nee, Stadsveld. Ja, of uh, uh, het werd de 24 uur van Nederland genoemd, uur en dat van was Nederland. 12 uur op Assen. En 12 uur op twaalf, Zandvoort, op Zandvoort. zaterdag plus zondag. Ja, dat was ongekend. Dat was een hele mooie oh, combinatie. Als ja. race die we hebben daar toen inderdaad ook aan deelgenomen met ja. meerdere auto's. Dat was echt fantastisch. Op die manier kan je in Nederland toch een 24 race organiseren. En zelfs op twee verschillende circuits. Ik denk dat, dat nergens de wereld ooit vertoond was. Dus dat was inderdaad Maar dat was een uh, eenmalig blijkbaar. Um, het is een aantal jaren geleden gebeurd. Twee, twee dus keer, dus, uh, geloof Eén of, of twee keer. Ja, nee, dat zou zomaar kunnen. Ja, ja. Oh, okay. dus, uh, maar het, het zou me niet verbazen als dat nog een keertje terugkomt. Zou, zou, uh, Jelle, zou uh, Zandvoort een 24 uur wedstrijd kunnen hebben? Nee, pas niet binnen de omgevingsvergunning. Dus de andere is nee. Oh, dat is heel kort. Nou, ja. <laughs> ja. Ik heb ze wel eens langer gehad, maar het is heel korter natuurlijk. Ik, ja, ik had nee. het wel een beetje verwacht dit antwoord. Ja. Uh, maar nou ja, we, we hebben dadelijk drie dagen. maak je er twee dagen van, heb je een 24 uur nee. Ja, ik vind het heel creatief gedacht, inderdaad. Cretief, maar, maar deze gaat niet gebeuren. Ja, nee. helaas. Maar ja, dat geldt niet voor de collega's van, van Assen ook. Dat die ook geen 24 uur race... Uh, dat geldt eigenlijk hetzelfde voor. Daarom ja. Ja, ja, ja. die twee keer twaalf. Ja. Is het een, maar dat geeft natuurlijk ook een enorme druk op al die teams die Zeker. inpakken, wegwezen. Ja. En dan een... en zelfs precies die punten die je nu noemt, het inpakken en het, uh, en het transport en het, en het, en het aankomen. En het was zelfs het dat was een van het onderdeel mee. van het reglement. Ja, ja. Uh, inderdaad, Park Vermee. Dus ja. dat uh, moest allemaal aan bepaalde condities voldoen. Dat je niet onderweg uh, stiekem met pitstops mocht maken of je auto mocht bijvullen met brandstof of wat dan ook. Dus dat was, ja, ik vind dat soort puzzels fantastisch. Om ja. uh, mm. um, dat als team te beleven. Uh, dus, uh, zou zou dus, je zelf Geloof ik, een bepaalde tijd dat je van, dan van het ene circuit naar het andere circuit, een rijtijd, ja. uh, ging je dat overschrijden, kreeg je er ook weer straf voor, toestand, dat soort dingen. Klopt. Dus je moest geen files tegenkomen, helemaal oh, niks. Het was allemaal onderdeel van het, ja, was onderdeel ja. het heel verhaal. Het was goed overal aangedacht, Want iedereen okay. zei: van, ja, weet je, ik ga lekker naar huis doen. Morgen moet ik weer zijn. Ik ga die auto helemaal ja. opnieuw opbouwen en klaar. De huis ben, het het werden verzegeld, de, ja. brandstof, de brandstofdopjes werden verzegeld. Dus ja, ja dat, dat hadden ze echt keurig voor elkaar. Ja. Dus heel dat was Eigenlijk een unieke samenwerking tussen circuit Zandvoort en Assen? Uh, het is eigenlijk een organisator die het organiseert. Uh, okay. en, uh, dus het is niet een samenwerking tussen twee circuits. Het is een organisator die één uh, volledig wedstrijdweekend uh, organiseert op twee circuits. Want ja. hoe is de relatie met Assen? Goed, zeker, ja. Wij hebben natuurlijk uh, jarenlang nu de Formule 1. Uh, sinds Mensenheugels heeft uh, Assen natuurlijk de TT en die relatie is hartstikke goed. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Uh, motoren op Zandvoort, mo motorracers op Zandvoort, dat is uh, ook een gepasseerd station. Hè. Dus, uh, de, de, tijdens uh, het vrije rijden of uh, begeleidrijden met motoren gebeuren altijd ongelukken. En, uh, dus dat is al uh, vervelend genoeg, ja, denk ik. het motorrijden op, uh, op Zandvoort is inderdaad heel beperkt. Uh, inderdaad ook wel een reden die je noemt. Dus uh, motorracers denk ik dat dat, uh, dat dat niet heel erg voor de hand ligt... om dat uh, hier op Zandvoort te gaan doen. Uh, Assen heeft fantastische faciliteiten. Uh, en uh, in Zandvoort hebben we gelukkig een heel vol programma... met, uh, met voornamelijk auto's. Dat, ja. uh, dat gaat super. En vrachtwagenraces, dat zie uh, ja. ik ook nog wel eens langskomen op ja. Facebook. Nou ja, in, in het oh. eerste uur van de uitzending hadden we het over supercarts. Maar uh, vrachtauto's is weer een heel andere discipline. Maar goed, ook daarvan moet je afvragen uh, hoe, uh, hoe interessant dat is. Want, we hebben het uh, gehad, vroeger op Zandvoort. Ja, we ja, hebben het ja, inderdaad ja. wel We hebben vroeger uh, uh, toen maar als ik zie wat jongens ja. allemaal slopen. lopen, doe het alsjeblieft niet. Ja. <laughs> dat gaat helemaal nergens over. Ja, ja, dat is inderdaad allemaal uh, bijkomende schade natuurlijk. Ja, ja dat, uh, dat is niet makkelijk om nee. daar een, een, een programma omheen te maken. Uh, wat ook stand houdt op het moment dat de vrachtauto uh, op volle snelheid per ongeluk een vangrail doorboort. Wij ja. hebben het, ja, uh, wij hebben het op Manje meegemaakt dat, uh, uh, dat daar vrachtwagen gereden zijn terwijl wij met onze serie reden. Ja jongens, zo'n baan is zo verwoest na afloop. Ja? Uh, de, met gewoon veel grind op de baan en andere dingen. O, oliespoor, die vrachtwagens ja. kunnen echt een beetje olie kwijt. Uh, dat je daar gewoon helemaal niet meer bij wil zijn. Laat lekker die vrachtwagens lekker, lekker rommelen. Maar je wilt ja. daarna na, niet met zo'n toerwagen de baan op. Want dat is echt heel verschrikkelijk. Dus die ja. combinatie, dat is buitengewoon ongelukkig. Ja, voor een heleboel rijders wel, laat ik zo zeggen. En uh, nou ja, Ook voor een de organisator, he, want even heerlijk, een zandwoord. Als er eens een vrachtwagen misgaat en dan gaat door over vrachtwagen, vrachtwagen heen... is niet één plaatje wat je moet vervangen vaak. Nee. Er zijn er vaak tien. Ja. En dan kom je weer met met je ja, tijdschema terecht ja. en dat soort ja. dingen. Dus, ja. En uiteindelijk zijn er altijd wel een aantal andere klassen... zijn er dan in feite de dupe ervan, omdat ze niet meer kunnen rijden. Ja. Dus die vrachtwagens zou je dan als laatste moeten plannen? Want anders, als er wat kapot gaat, nou, dan heb je nog uh, een week... Te tijd om het te repareren. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus zijn er ook klassen uh, die moeite hebben met uh, de kombocht uh, op het uh, circuit? Nee, zeker niet. Nee, iedereen nee, dan... kan er gewoon op uh, rijden. Zeker, ja. Oké, ja. Uh, ja, en als je er heel veel moeite mee hebt, heb je geen talent. Dus dat is wel simpel. Ik heb het nog niet geprobeerd. <laughs> maar dan heb jij die kombochten? Wat is jouw ervaring dan als je zo'n kombocht ingaat? Het ligt een beetje aan een wat voor auto. Oh. Uh, uh, het is eigenlijk wel zo dat de kombochten op de wel weer. de auto's waar ik in rijd, de Formule 3... Uh, en de toerwagen gewoon... dat die eigenlijk gewoon vol gas is geworden. En uh, vroeger was het... Uh, eigenlijk met mijn, uh, met mijn Renault Opin was ook Bos uit vol gas. Dan ging je gewoon vol gas doorheen. Maar met de Formule 3... Dat was geen gas. Dan ging je er volgas doorheen en stond je het heel recht stuk. Dat gaan we niet meer doen. Want? Nou ja, dat je dan toch wel gewoon een paar metertjes tekort komt... aan het eind van de baan. <laughs> en, en, en ook talent, zeg maar. Heel simpel. Maar dan zet je wel met de hartslag 180 zet je op tegen stukken en dan de volgende ronde gaan we die niet vol gas nemen. <laughs> uh, nu is het ook gewoon met de Formule 3 gewoon gas. Maar, maar geeft die... zo'n kombocht niet zo'n zo speciaal gevoel in je, in je buik eigenlijk? Nou, maar dat geeft een hele succusans. <laughs> uh, uh, ja. uh, het is heel simpel. Als jij uh, gewoon een in gaat dat geeft meer, meer gevoel in je buik als die hele kombocht. Oh ja? Uh, ja, dat is in ieder geval... Ik vind, uh, als je dan... Iedereen het altijd over de kombochten hè, en over de huurgroots met de kombochten. Dat de ene auto ligt dat wel, de andere auto ligt dat niet. Ja. Uh, maar jongens, een schijflak induiken met een auto. Als je over die heuvel komt en je gaat dan gewoon die bocht eigenlijk een beetje blind in. Daar is bijna geen één bocht in Europa die dat heeft. Ja. En, uh, en dat kan je. Zo verkloten? Ja. Dat is ja. Nou, plaat. dat hoor ik zo meteen wel uh, hoe je dat uh, kan verkloten. Ja, ja, ja. Want we gaan eerst zo dadelijk uh, naar het voetbal. Dankjewel ja. voor uh, dit moment. En uiteraard zometeen meer uh, autosport. Maar er is wel het een en ander gebeurd daar in Den Helder. Dus vandaar dat ik uh, daar ook even tijd voor uh, vrij wil maken. Gaan we naar Piet Pijper toe na, doen na deze single van uh, Soul to Soul en Get Alive. This is a good Now what's the meaning of the line? Tell me, Well is like dreaming of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 Dat was de single van Salt to Soul en Kedda Live. We gaan weer naar Piet Pijper toe, want ja, we verlieten jou Piet daar straks een hele tijd geleden alweer met een 1-1 stand. En er is volgens mij wel weer het een en ander gebeurd toch? Er is weer het een en ander gebeurd, ja. Na de rust van 1-1 zijn we weer enthousiast begonnen en het, het spel ging over en weer. Ja, een klein beetje overwicht van zand, krijg ik te horen. En, maar goed, de, de, de treffer bleef alles toch uit. En zoals vaker in dit soort gevallen, valt dan de treffer aan de andere kant. Een, uit, een uitval of een aanval van uh, HCC die uh, bereikte een speler die zat uh, nou, in een positie en die, die scoorde 2-1. Onze grensrechter bleef uh, Marcel van der Burg, die stadvader van een van de spelers, die ook uh, onze Seus En die bleef maar vlaggen. en die was ook van mening dat het buitenspel was, maar de scheidsrechter... ...was niet te vermoeden en zo was het na ongeveer 25 minuten... ...in de tweede helft 2-1 voor ACSC. De mouwen werden zo, er werden wat wissels toegepast... ...wat jonge spelers zien officieel... Sam van Galen erin en ook Noe van Balani zaten in het veld inmiddels. En dat resulteerde na ongeveer 30, 35 minuten in een doorbraak waar een speler van Zondvoort werd neergelegd. En de scheidsrechter was ook nu wel resoluut en gaf een strafschop aan SV Zondvoort. Nigel Bergen, de oudste speler, was niet de oudste speler, maar wel de oudste, ervaren speler, aanvoerder, die nam dit klusje op zich en die scoorde beheerst de 2-2. Inmiddels hebben we nog een minuutje 7-8 gaan met de stand 2-2. Dus we zitten niet op verlies, we zitten op gelijkspel. En laten we hopen dat we dit kunnen vaststaan. Of mogelijk dat er in het slotfase nog een andere verrassing komt. de, nee. de tank laten we daarop hopen. Zeker weten, mocht dat er zo zijn, hoor het van je Piet. Dank je wel. Inderdaad, dan kom ik gauw weer binnen. Oké, okay, doeg. doeg. Ja, nou, 2-2 dus Benno, daar, nou, daar In ieder geval één puntje daar ja, eh, jou, tot jou, nu toe... Ja. In Den Helder behaald. Eindelijk weer een punt, zou ik bijna zeggen. Ja, ja, maar het is weer even geleden. Ja, hey, ja, normaal gesproken zouden we Rendel uh, Lawson uh, bellen. Maar hij zit tegenover ons en naast Dat jou. Ja, al één uh, hele lange pit report hebben we eigenlijk <laughs> vandaag. Hè? Ja, geweldig. Hè? Ja, mooi hè? Ja, Heb je plat, mooi hè? voor elkaar gekregen. Nou ja, die, die, die naast me zit, al uh, heeft dat allemaal gereden. Uh, ja, normaal gesproken uh, praten we ook zo uh, 20, 25 minuten uh, telefonisch. Maar uh, dit kan ook natuurlijk. De, uh, ja, en veel makkelijker. We kunnen elkaar uh. gewoon even lekker aankijken. Ja, ja, precies. Zeg Renan, maar over een week begint eigenlijk jouw race -seizoen. Ja. De 33ste race van de Youngtimer Touring Car Challenge. In Hockenheim. In Hockenheim. We zijn weer terug in Hockenheim. Daar zijn we vier jaar niet meer geweest. En okay. we zijn weer terug. Waarom? Uh, Waarom wij zaten in een heel groot evenement daar. Uh, al vijftien jaar. Dat uh, was in principe uh, de Bos Hockenheim Historic. Een gigantisch uh, historisch uh, evenement. <huch> en opeens uh, werd ik... Uh, uh, nee, dat is uh, drie jaar geleden. Werd ik uh, gebeld door de organisator Rendel. Zou jij met minder trekminuten kunnen? En wij hadden net een tweede veld. Minder trekminuten? Dat uh, um, ja, ik even uitleggen. Dat, dat betekent dat je minder tijd op de baan krijgt om te rijden. Ik zei, hoezo bedoel je? Want ik had eigenlijk twee stadvelden neergezet daar. Van, uh, en dan rijden ze... Uh, uh, elke uh, uh, serie rijdt dan 120 minuten. En dat betekent in feite 4 30 minuten. Ja. Uh, een kwalificatie en drie wedstrijden. En ik had nog een tweede stadveld. Want ik had zoveel deelnemers. Uh, uh, met hetzelfde programma. En die had ik in feite al twee vol. Hij zei, nee, je, je moet uh, minder nemen. Want ik heb, uh, ik heb maar 60 minuten voor je. Oh, ik heb maar 60 minuten voor je. Ik zei, we hebben toch gewoon een contract. Ja. En uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, want de ADHC had het evenement overgenomen. Oh. Nou. Als het ADHC uh, is zich ergens mee gaan bemoeien, weet je dat het foute boel is, want die willen op een evenement alleen maar Duitse series hebben. Hm. Dus ik werd er uiteindelijk is, gewoon na 15 jaar gewoon, uh, ik had zelfs al betaald, dus die mochten ze terugstorten. Ja. Uh, dat ik er gewoon uh, uitgebost. werd uh, door de ADHC. En die zeiden van ja, we willen gewoon alleen maar met Duitse series in C. Ik zeg Jelle, maar zo, zo ga je toch eigenlijk niet om met, met ja. dit soort organisatoren om. Nee, dit moet je natuurlijk niet willen. Dit is voor niemand goed. Nee, nee. nee. absoluut niet. Nee. Wat heb je een boze rendel? Nou, ik dat... Nou, dat dat was heel boos. Dat wil je. Niet. Ja. Dat ja. Wil je niet. Want ik moest, ik moest zo. De... Dat is een soort Michiel de Ruiter. Van, nou ja, in, weet je. Een... Ik, ik wist wel dat uh, op een gegeven moment de ADC. En de ADC is een beetje in Duitsland. een beetje alles serieus aan het overnemen. Dat weet Jelle ook. Uh, dat het gewoon een hele machtige. Machtige bond is geworden. En die hebben ook uh, heel veel historische uh, race, uh, race evenementen overgenomen. En uh, je weet gewoon dat je dan uiteindelijk gewoon. Ja. Uh, gewoon uh, ja het kost het eindje ja. En uh, het was wel mooi dat vorig jaar werden we gebeld of wij alsjeblieft terug wilden komen. Want de serie die zij in plaats van ons hadden gezet, ja die wisten maar gewoon twaalf auto's op de baan te zetten. Oh. Dus dat ging niet helemaal goed natuurlijk. En toen zei ik, heb ik ook gewoon nee gezegd. heb ik ook nee bedankt gezegd, jongens. jullie ja. hebben ons nu zo laten zitten. Ja. Daar ben ik nu ook gewoon helemaal klaar mee. Ja, ja, ja. Uh, dus dat, dat gaat nooit meer goed komen. Dus dan moet je gaan zoeken naar andere evenementen. Alleen het probleem, ik moet geluid hebben. En andere geluidsevenementen op Hockheim, die zijn er niet heel erg veel. Dat is een beetje wat Sant het probleem oh, okay. heeft. Ze hebben er ook maar een aantal. Nou, die hebben we nu gevonden. En uh, is een beetje een evenement, dat noem ik een beetje een DNT-evenement met allemaal eigen series en toestanden. Maar we hebben geluid en uh, ja, de, de, de rijders willen we er heel graag mee heen. Ja. Dus dat is goed. En, en jouw rijders die komen uit heel Europa. De wereld. De wereld, uh, neem me niet kwalijk. Ja. Nieuw-Zeeland, <laughs> ja. Australië, India, Singapore heb ik er nu twee bij. Ja. Zo. Maar in hoeverre speelt die oorlog uh, nou eigenlijk een uh, rol in dit verhaal? Want uh, heb jij afzeggingen omdat uh, mensen, zeg maar, de diesel niet meer kunnen betalen? Nou ja, dat is wel een groot uh, probleem met de grotere afstandwedstrijden. En ik heb natuurlijk wel. Teams uit Zweden. En dan denk je, ja, Zweden. Maar ik heb mensen die naar de Red Bull ring rijden. moeten moesten ze 3.500 kilometer rijden. Ja. Weet je, vanuit Zweden. dat is best wel een stukje. Hè? Dan ben je half Europa aan het doorreizen. Ja. Uh, nou, dat, dat zijn teams voor Hockheim die zouden komen. die nu toch even gezegd hebben. Ja, Rendel, die vrachtwagen volgooien kost nou zo verschrikkelijk veel geld. we slaan er even over. Uh, de, en mijn bedrijf gaat ook al een stukje minder. want iedereen in Europa heeft er natuurlijk mee te maken. en zeker grote teams. Nou is het wel zo dat. Ik aan de kant zit met de, mijn serie uh, van de amateursport. En dat zijn toch ook wel een hoop mensen die hebben al de bankrekening zo gevuld. Dat maakt dat die paar, oh ja. paar duizend euro maakt ook niet meer uit uh, Maar uh, ik moet ook rekening houden met alle jongens die gewoon de, post, de plaatselijke postbode... die gewoon rijdt uh, in een escortje, moet het ook gewoon kunnen blijven betalen. Ja, ja. Dus je kan, uh, je kan niet zo heel veel... Uh, zeggen van, nou ja, kom maar niet, kom maar wel. Uh, je moet het gewoon lekker, gewoon lekker doen. En dan moet, moet, moet het wel betaalbaar blijven voor die ja, mensen. Ja, ja, ja. Dus lastig. Ja. Nou ja, dat, is, uh, ja dat, dat, dat hele gedoe met die torenhoge brandstofprijzen. wordt natuurlijk wel, uh, wel een ding. Want hoe, hoe ziet het eigenlijk voor. Een, kijk ook even naar Jelle. Van, hoe, uh, waar rijden eigenlijk de meeste raceauto's op? Is dat uh, euro 98, 95? Ja, euro 95 zie je eigenlijk uh, niet in, uh, in autosport. Dus het dus of euro 98 wat je bij een commerciële pomp uh, uh, gewoon ja. kunt halen in een dorp of langs de snelweg. In bepaalde reglementen uh, wordt voorgeschreven dat je met uh, synthetische brandstoffen rijdt. Uh, bijvoorbeeld in de Porsche Carrera Cup uh, Benelux ben je al verplicht om, uh, om met synthetische brandstoffen te rijden. Die wat is nog veel duurder de, Die is nog inderdaad wat duurder. Uh, maar goed, dat is, uh, dat is een onderdeel van, van de vooruitgang die we met z'n allen moeten boeken. Ja. Uh, en zo'n organisatie die zet zich daar ook voor in. En dat wordt ook verplicht gesteld aan alle deelnemers. Uh, in de historische racerij werd Rennel veel beter waarop gereden wordt. Dat is, uh, met, eigenlijk uh, uh, 98 en 102. Ja. 102 brandstof kan je ook hier naar kijken. Krijgen. Trouwens, daar gaan ook de synthetische brandstoffen gaan, uh, ook een uh, intrede doen. Uh, er zijn al een aantal uh, uh, benzinemaatschappijen die hebben gezegd... Uh, we willen best wel eens een evenement uh, uh, sponsoren... en jullie de brandstof geven aan alle rijders voor het hele evenement. Daar hebben okay. we ook uh, contacten mee gemaakt om rijders te overtuigen dat hun motortje niet kapot gaat... Ja, met synthetische brandstof, ja. dat is nog wel een dingetje. Want die zeggen, ja, joh, Rendel, ik rijd met dit motortje... rijk al 20 jaar op uh, die 98 of, of die 102. Hij gaat niet stuk. Wat gaat die synthetische brandstof doen? Ja. Dus dat is om vooral de oude garde de rijders te overtuigen... En ik kan niet gaan verplicht stellen. Dus, nee. dat, dat, omdat je ze natuurlijk uit heel Europa hebt. Dan, dan heb ik geen deelnemers meer. En dan kom ik met tien auto's uit de stad. Dat wil klinkt wel heel, heel interessant. En een sponsor. En ja. iemand die brandstof... Nou, We hebben bijvoorbeeld een uh, bevriende, heel goede... Uh, formuleklasse uit Duitsland. Uh, die hebben nu inderdaad voor hun wedstrijd... op de Boschokkermin Stork. Uh, krijgen alle rijders synthetische brandstof. En die gaan het eigenlijk min of meer verplicht stellen. Hmm. Alleen, ik uh, sprak gisteren een van de rijders in Nederland... Patrick Andriessen, die Europees Formule 3 kampioen geworden is. En die zegt... Ik heb net mijn motortje teruggekregen voor 20.000 euro van LG in Italië. Uh, ik ga eerst eens even bellen of dat wel kan. Weet je, dus uh, die twijfels die zijn er. En dat kan ik best wel begrijpen. Want je hebt wel met oude type motoren te ja, maken ja, ja. Uh, Uit een periode dat de brandstof was de, de grootste viezigheid van de hele wereld uh, was. En daar zijn die motoren, die draaien daar gewoon op. Ja. En ja, ik ja, kan begrijpen dat daar een beetje... in de historische autosport nog een beetje... De, dat iedereen heeft van... Oh, doet hij het er wel op of doet hij het niet op? Ja, ja. Totdat ze een seconde sneller gaan. Dan is het altijd een beetje. Ja, zo. Ja, zo werkt autosport uiteindelijk altijd. De klok regeert. Maar ik kan me heel goed voorstellen... dat je denkt van... Uh, nou, laat mijn uh, buurman maar... Uh, beginnen ja. met uh, synthetisch. En uh, als zijn autootje blijft rijden... dan zal hij van mij het ook wel doen, uh, blijven doen. Want dat is... Een, wat ja, ja, Zo'n motor is natuurlijk peperduur. Dus, uh... nou, zeker in historische uh, ja, ja. autosport uh, is de discussie inderdaad natuurlijk net even wat anders. Omdat het ja. gewoon soms technisch niet mogelijk is. Of ja. in elk geval niet zeker is of die het wel blijft doen. Of je hebt carbureteurs. Uh, met de moderne auto's is dat gewoon heel anders. Um, daar uh, daar werken de principes gewoon dusdanig anders. Dat het eigenlijk veel gemakkelijker is om over te stappen op geheel of gedeeltelijk synthetische brandstoffen. Uh, of biobrandstof. Of uh, wat, uh, wat je ook zou willen, willen implementeren. Maar dan zie je ook dat het als een uh, verplicht item gesteld wordt vanuit een reglement. En dan, uh, dan heb je ook geen keuze. Maar dat is in moderne autosport uh, een stuk makkelijker. Maar die leverancier. Ik zou zeggen, van, laat hij het gewoon bewijzen. Oh, dat die, ja, maar de, de, uh, bewijzen, dat, laat, en, laat, bewijzen... Laat hij zelf een, uh, een historisch autootje kopen en het daarin gooien. En dan, ja, uh, ja. Motor, geen motortje is hetzelfde. Geen oh, motortje hetzelfde. Uh, het is geen eenheidsworst en dat maakt het iets lastiger. Okay, nee. okay. Dus, uh, dat, weet je, en, en tussen bewijzen uh, met zijn motortje... dan kan je zeggen, ja, je hebt er van alles aan gedaan. Je krijgt altijd een oh, hele grote ja, discussies ja, ja. erover. Laat het zo zeggen, die motor... waar hij vaak, ook in die... Racerij, heel veel geld gezitten zitten is gewoon het kleine kindje van een rijder. Heel simpel. En ik ga daar dan nou niet aan zitten. Want je wordt vermoord. Dus, uh, <lacht> dat is, uh, gewoon heel, dus ik kan het. dat heel erg begrijpen. Ja, ja, ja. Zeg nou ja. Dan um, terug naar de ITCC, de Hockenheim. En hoeveel races he, he, hebben jullie te gaan? We hebben dit jaar uh, acht evenementen. Uh, we beginnen in Hockenheim. Dan gaan we daarna naar Spa, Dan zitten we op de Nürnburgring. Oh, dat, dat, ja, niet we krijgen hier heel veel gaan we heen. Assen, de, tijdens de Jack's Racing, days zitten we daar natuurlijk, waar uh, enorm veel publiek komt. Is dat het hoogtepunt? Voor de, nee. Wat is ik, het hoogtepunt? Nou, ik, vind, ik vind het hoogtepunt dit jaar de Red Bull Ring. Uh, dat wordt wel een heel mooi evenement. Uh, Red Bull uh, is daar, dat is een evenement dat is vier jaar geleden opgezet. Dat moest groeien. Uh, elke historische uh, evenementen moeten groeien. Maar Red Bull heeft uh, er nu echt uh, zelf uh, zeg maar het geld in gestopt. En, uh, en ik heb gezien wat ze daar Gaan laten rijden, dat wordt wel een heel, heel mooi groot evenement en uh, er wordt ook al nu al enorm veel uh, lawaai voor gemaakt. Mm. Dus, uh, Red Bull Ring wordt wel heel erg mooi uh, en we hebben ja, gewoon eigenlijk dit jaar twee keer en spa, spa jongens. Dat wil iedereen rijden. Hoe uh, van ja. 78 auto's, ik zit dan zo te genieten. Mm. Dat is zo geweldig. Ik is er nog te denken. Dat zo'n zo merk van zo'n energiedrankje zo zwaar in... Uh, is niet, ze zitten niet alleen in autosport. Hè, ze zitten geloof ik ook in, uh, in, in zeilen. Vier, vier je leppen. hoe heet dat? Is, is, is, uh, dat leppen met zo'n stok in het water en dan... Uh, ding, daar zitten ze zelfs in. Kijk, uh, weet je, Iemand in India heeft nog nooit van leppen gehoord. Nee, kom, maar die heeft, wel, die, ik... van, die heeft wel van Red Bull en gehoord. En ik kom uit Heemstelen. Ja, ja bedoel maar. <laughs> Nee, maar... Nee, zit maar waarom, waarom, Jelle, waarom, waarom doet zo'n merk dat? Is, het, is ja, dat ook een verdienmodel? Om het op het merk te laden. Uh, ze zitten in extreme sports, in, in de breedste zin van het woord. Ja. Ze moeten het merk laden. Uh, het is eigenlijk meer een, een marketingmachine... Die, uh, die toevallig ook nog energiedrankjes verkoopt. Ja. Uh, ik nou, denk ja, dat precies. het inderdaad in die volgorde is. Ja. En dat hebben ze natuurlijk waanzinnig neergezet. Ja. Uh, al uh, jaren geleden. En dat is een machine die op volle toeren draait. Ja, omdat dan ook een heel circuit uh, hun naam draagt. Zeker, een circuit ja, in ja. een Formule 1-team... en nog een satellietteam van een Formule 1-team en ga zo maar door. Ja, dus nee. dat is ongekend. Ja, ja, ja, ja. dus eigenlijk het, het, het drankje is bijzaak geworden... Ja, nou ja. Ik weet, hey. uiteindelijk wordt we... daar ook de cash gegenereerd natuurlijk. <laughs> dus uh, bijzak is het zeker niet. Maar uh, de, de, de poespas eromheen... die, die uh, zorgt ervoor dat dat merk zo groot is. Kijk, het is heel simpel. Als ze morgen zouden zeggen met Red Bull... Uh, we stoppen ermee, dan gaan er natuurlijk... absoluut minder drankjes uh, verkocht worden... met die uitlatingen. Maar als je ziet wat ze erin stoppen... nou, dat is wel verschrikkelijk veel geld hoor. Dus ik weet niet hoeveel van die drankjes verkocht worden... maar het is heel veel water. Is ik snap heel het niet, veel. het is niet te <laughs> zuiver. <is> <laughs> Nee, ik krijg een hoofdpijn van als ik er eentje op heb. Dus jo, dat jo, gaat nu worden. Ja, Eigenlijk hadden wij het uh, moeten <laughs> verzinnen natuurlijk, zo'n drankje, Benno. Ja, waarom? Nou ja, dan hadden we rijk geweest oh, ja. Had ja, nou ja, niet ja, achter, ja, Had je nou niet achter die microfoon nou, gezeten? Dan had, had Rendel van mij een circuit gekregen. Circuit ja. Rendel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Moet het allemaal gewoon kunnen. Ja. Ja. Ja. Trouwens, hè, bestaat trouwens. Er is een klein baantje. Dat heet het uh, Lawson Circuit in Japan. Ja, echt waar? En, uh, oh. en, dat, is, en dat heeft iedereen dat Lawson Circuit in Japan bestaat. Want Lawson is een hele grote supermarktketen in, uh, in Japan. In Japan oh. En die hebben een eigen circuitje. Oh, wat lief. Dus, uh, nou, ja, weet je, dus ik heb al zo'n ik heb een eigen museum in Los Angeles, het Losse Museum, en ook nog een eigen baan. Ja, weet je nou, ik ben toch een gelukkig man. En een ja. neefje in de Formule 1, toch? Dus, uh... Ja, en een neefje in de Formule 1, die ja, ja. Er wel meer gas moet geven, ja, ja. maar het is wel een neefje in de Formule 1. Je had dat trouwens over het museum. Je hebt nog een nieuwtje over een museum. Ja, we ja, hebben nog even, even over museum. Naar, naar, de, naar de volgende plaat. doen. Ja, Oké, okay, ja, ja, ik ben wel heel benieuwd. Nou. Mooie cliffhanger dit. <laughs> Gewoon uh, lekker blijven luisteren. Ja, en dan is de plaat afgelopen. Ja, in één keer hoorde je dat ook. Ja, dat zo'n mensen dat niet even aankonden. Ja, nee, dus van is, ik, ik stop er zo meteen ja, mee. Ja. weet Je wel, nee. helemaal, helemaal niks, Rendel. Ja, wat mee. wat moeten van. we ermee? Je ja. was, uh, nou, je reageerde wel heel uh, alert. Ja uh, toch? Op ja. Wat ja, Hij was hey, <laughs> snel, dacht ja, Hij, uh, hij reed te uh, snel. Ongelooflijk. <laughs> hij zou moeten gaan racen. Hey, hey ja, wat een cliffhanger uh, zo voor hmm. deze. Oh, ja, het museum. Ja, het museum. Ja, nou, dan gaan we gelijk ook helemaal door met musea's. Ja. Uh, jongens, uh, Richard Miel, dat zegt een heleboel mensen helemaal niks. Nee. Nou, dat is een meneer die maakt hele mooie dure horloges. Uh, oh. Serieus dure horloges. En kennelijk verkoopt hij er daar heel, heel veel van. En uh, die meneer die heeft in de loop der jaren, buiten dat hij uh, heel veel uh, sponsort... Uh, ook uh, ook teams zien of er voor 1 Daar staat ook Richard Meul heel mooi op het vleugeltje. Hij uh, heeft die een gigantische, maar ook gigantische collectie... Met historische raceauto's bij elkaar verzameld. Okay. Uh, waaronder een gigantisch grote Le Mans collectie uh, van uh, Matra's. Dus allemaal auto's die ook de, matra, uh, de Matra's die de 24 uur van Le Mans gewonnen hebben. Maar ook heel veel in Toelwa-gebied, Formule 1-gebied. Uh, Verzint maar. Elke tak van autosport heeft die auto's verzameld. Hij staat elk jaar op de retenmobiel met een aantal van die auto's. En dan komen er altijd weer auto's tevoorschijn. Denk je, waar heb je die in hemelsnaam vandaag gehaald? Uh, Lekker geritseld natuurlijk. Allemaal mooi geritseld. Met die verkoop van, uh, van die horloges. Cash betaald. Cash betaald waarschijnlijk ook <lacht> wel. <De cash lacht> heeft hij ook wel. al bij jou geshopt? Uh, nee, nee, nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want ik loop maar gewoon met een Japans klokje om me bij. Ik heb nooit een Richard Miel gekregen. Hij is bij mij ook niet geweest. En ik heb een aantal heel bijzondere auto's te koop staan. Oh. Dus misschien is dat nog wat voor hem. Je lijkt Michel Blekemolen. Ja, ja hij uh, <lacht> Bleke uh, uh, is ook bezig z'n auto's te verkopen. Um, maar uh, is, uh, een aantal jaar geleden is er een idee ontspannen. Samen met, uh, uh, hij wilde een eigen museum gaan beginnen. Toch wel om die auto's aan het publiek te tonen. Nou, daar kan, kan ik alleen maar van genieten hè. Tuur. Want auto's moeten of op een racebaan zitten. Ik ja. denk trouwens dat elke auto gewoon op een racebaan moet zitten. Die, racebaan heeft, die, of, uh, die een racebaan is, of die racegeschiedenis heeft, die moet gewoon weer rijden. Die hoor je niet in musea's thuis. Maar oké, okay, als ze er ergens in een uh, mooie loods uh, voor iedereen onder een dakje zitten... vindt ook niemand leuk. Um, Uiteindelijk heeft hij heel veel geld gestopt in het uh, al bekende museum in Le Mans... naast de hoofdingang als je bij het Le Mans circuit komt. Uh, dat is gigantisch uitgebreid. Daar zijn ze druk mee bezig. En dan komt een heel groot gedeelte komt van zijn collectie komt daar te staan. En het zijn er zoveel dat ze daar uh, elke drie maanden een wisselende collectie van gaan maken. Dus, uh, dat meen je niet. Dus dat wordt wel een item dat je gewoon uh, vier keer per jaar naar Le Mans moet. <laughs> Dat is wel een dingetje, ja, toch? Ja, ja, ja, ja. Ja, dus, uh, ja, en dat vind ik dan wel weer goed. Want ja, uh, zo'n jongens, uh, als je praat over een Matra 670... die vroeger Le Mans won... Uh, uh, dat zijn toch wel auto's die wil je gewoon weer in het echt zien. En die moeten niet ergens in een sch donkere schuurtje... onder een uh, brandblusinstallatie nee, staan precies. van jongens. Uh, nee, uh, heel goed dat hij dat gaat doen. Daar ben ik ontzettend blij mee. En uh, uh, de planning is, en ze hopen het te halen... dat voor de 24 uur van Le Mans dit jaar... dat het museum open gaat. Zo. So. Hoe dus, zit het in Nederland eigenlijk met het, het, het tentoonstellen van uh, raceauto's? Uh, ik had ze vroeger in mijn winkel staan. was de mooiste tentoonstelling ja. de die er was. Het is <laughs> 1 op 18. Maar, ja, nee, nee op, <laughs> ja. 1 op 1 ook. Ja, ook, ja. Ja, ook een 1 op 18. Maar dat, dat is voorbij. Uh, ja, jongens, uh, we hebben bijna geen Lauwman, mogelijk... we hebben Lauwman. Lauwman en er staan al dezelfde auto's. denk ik uh, denk al tien jaar. Ja, soms hebben ze natuurlijk wel een wisselende ja. expositie. Ze hadden laatst uh, van Amersfoort. Uh, van de Amersfoort. Race... Oh ja, dat ja, ja, ja, ja, ik ja. gehad voor een paar weken daar hebben ze wel wat wisselingen, maar ja. uh, inderdaad, de, de vaste collectie die, uh, die wisselt niet zo snel als, niet, als we dus gepland, in gedachten hebben. He? Ik zie daar al, uh, ik denk al vier jaar, een uh, zeswieler march uh, staan met de uh, platte bandjes. Dus uh, ja, het is bij hun geen Prio 1, nee. uh, laten we het zo zeggen. Maar dat is, vind ik wel een mooie nieuwe taak voor Jelle. Ja. Een museum op Zandvoort. Ja. Kijk, autosportmuseum. Een autosportmuseum op Zandvoort. Ik denk dat dat. Ik weet dat er heel veel plannen zijn... van heel veel mensen geweest... Uh, die in Zandvoort een uh, autosportmuseum wilden beginnen. Is dat zo? Ja, ik ben ze even afgeleid. Mijn vriendinnetje komt eraan, dus oh, het is even oké. klaar met je. Um, <laughs> <laughs> Donnie is onderweg. Um, nee, weet je... Het is, uh, uh, dat er zijn heel veel mensen die wilden in de binnenstad... een, een van de busgebeuren en toestand dat soort dingen. Dat is allemaal niet van de grond gekomen nog. Uh, ik weet wel dat er in Nederland genoeg spulletjes zijn om een heel museum mee te vullen. Ja, dat zal best Aan zijn. auto's, aan uh, gekke posters, aan gekke andere dingen. Alles Stenken wat maar op Zandvoort en gezins van Zandvoort te maken heeft. Ja, maar um, ja, zo'n autosportmuseum zou natuurlijk in Zandvoort moeten komen. Dat is buiten kijf. Ja, ja, Zandvoort uh, heeft natuurlijk een enorme, uh, een enorme historie op het gebied ja. van autosport. Dus, uh, maar wie waar weet, laat je dit? maar laat je dat? Nou ja, dat is uh, samen zoeken naar een, een passende in invulling. En ik weet niet of het Spieverzand daar nu een ambitie voor heeft, maar we zeggen nooit nooit. Nee. Nou ja, ik, ik, weet wel, ik weet wel een optie hoor. Ja? Na de Campri, als je ziet je wilt wat opzetten. Al... Op nou, heel simpel. Nee. Uh, uh, even eerlijk. Uh, als je bij de Campri ziet wat voor gebouwen er worden gebouwd. Ja. Ja, na de Campri gewoon vergeten dat die er stond en gewoon laten staan. <lacht> <lacht> ja, klaar. Maar, uh, dan, dan hebben we ons museum. Ja, ja toch? Ja, ja, ja. Gewoon tegen die tentenbouwers. Nou nee, joh, die hebben jullie al afgebroken. Gewoon een uh, zuiltje voorspannen. Ja blijft dan staan, heb je een prachtig museum. En dan zeggen we wegwezen. Het is een optie. Heel de oplossingsgericht ik. Goed om te horen. Nou <laughs> ja, ja, de locatie van uh, Casino natuurlijk in Zalvo. Ja. Het, het hoeft natuurlijk zo'n autosportmuseum niet per se op het circuit te zijn. Natuurlijk. In het hartje van het dorp uh, ja. zou natuurlijk ook prachtig kunnen ja, zijn. Ja, ja. We hebben eerst nog wat uh, dinosaurussen daar uh, ja. op expositie. Kloppig wel. Ja. Maar wie weet. Ja, en, en het Dolfinarium, bestaat dat nog? Ja, die bestaat nog. Dat is ook een beetje een hot item. Eh, Rob is even afgeleid. Maar eh, dat Dolfinarium, eh, Rob... Hoe, die, ja. Hoe het, dat staat geloof ik ook op... Uh, dat willen ze afbreken? Ja, dat of? moeten ze afbreken. Dat zijn ze nu verplicht ja. Van, ja. Uh, van de rechter. Ja. En uh, ja, Palace Hotel, die was uh, eigenaar van het uh, Dolfinarium. Ja. En die moet het bouwklaar, uh, moet die uh, de grond uh, gaan opleveren. Ja. Had je ook leuke dingen in kunnen doen. Vroeger en uh, paint, paintball en uh, Van alles is er gebeurd. Ja. En er hebben nog een paar uh, dolfijnen rondgezwommen. Uh, ja, dat was heel zielig. Ja, nou, nee. ik vond het wel leuk als kleinkind. Ja, dat snap ik wel. Maar ja, we, dat, heel spannend. Je, je weet niet beter. <laughs> maar. Nee, maar het Dolfinarium is zometeen niet meer. Nee. Dus daar komt ook een torenflat waarschijnlijk wel. Ja, daar zat ik dus aan te denken. Ja. En die mensen die erachter wonen, die zijn niet zo blij dan, denk ik. Nee, die nee, ja. kunnen geen zee meer zien. Natuurlijk. Nee, nee. Een beetje jammer. Nou dus ja. ja, dan hebben we alleen maar ruimte en je dan gaat kijken. Alleen maar op het circuit. Ja, als je het zo bekijkt wel. Dus, ja. Jelle. Oh. <laughs> ik, neem het mee. ik neem het mee. We gaan even naar muziek. Ja Jazeker. Ja, we hebben een uh, leuke single van uh, heel veel jaren geleden alweer uh, uitgekozen. Maar je hoort hem heel weinig op de radio. En ik kwam van de week tegen bij het uh, uitzoeken van de muziek van vandaag. Dik, jaar op. die moet je echt gaan draaien, hoor. Bij uh, ZFM Race Radio. Gaan we ook doen. Hier is uh, Mariah Carey met die mooie single Emotions. Die dame van Olle, uh, want For Christmas is You, hè. wie kent die plaat niet? En die had uh, ook een beetje uh, in die tijd uh, iets eerder, had ze deze uitgebracht. Uh, emotions. emotions. Benno. Nou, de emoties ja. lopen hier vooral. Ja, we ja, ja, hebben nog maar elf minuten, dus... Uh, elf minuten? Ja, je bent gewaarschuwd. Nou, we kunnen dat programma van Fred het Olle oh, ja. hebben. Oh ja, hij is toch niet? <laughs> hij is <het> toch niet, Nee. <laughs> ja. ja. Uh, nee, we gaan uh, met Renol. Uh, we gaan nog even naar uh, evenement. Hè? Ja, we hadden het natuurlijk, uh, over, net over het Autosportmuseum. Die moet in Zalford komen. Nou, Dolly de Pierik is hier. Die ja. gaat uh, programma schrijven, want die is van OPZ. Dus dat komt helemaal goed. En die heeft ook een meerderheid in de raad straks. Dus uh, dat gaan we winnen. Um, ik moet nog even kijken waar precies. Maar de <laughs> evenementen. Goed. Welk evenement, Rendel, spreekt jou het meeste uit aan wat er uh, dit uh, seizoen gaat komen hier op Zandvoort? Nou ja, als historische man natuurlijk de historische Cambrief van Zandvoort. Ja. Dat is, uh, dat is uh, zo in de loop der jaren zo'n mooi evenement geworden. Ja, uh, uh, uh, uh, yeah, gewoon geweldig. Weet je. En de sfeer die er hangt uh, op het paddock. Uh, <tie> alles is heel erg moeilijk. Nou, dan gaan heel veel mensen zeggen: de Campri. Nou, ik heb geen kaartje. Dus Campri, uh, uh, nee, dat, dat, dat trekt me. Uh, wat minder. Maar in feite zijn het natuurlijk, uh, wat er ook wel heel gaaf is, ik vind het, uh, in het begin had ik een beetje moeite mee waar de auto's die zich in rijden, maar het is wel een mooi kampioenschap geworden. is toch wel DTM. Ben He, Jelle? Dat ja. is toch wel ja, dik. DTM is eigenlijk de, de Champions League van de autosport. Ja. Uh, het is uh, met, met GT3-auto's, wat echt de top van de GT-racerij is. Uh, met alleen maar professionals achter het stuur. Ja, dat is echt, uh, echt super, super hoog niveau autosport. Waanzinnig om te zien. Ja. Dat is uh, 24-26 mei. En niet alleen de DTM. Ze nemen natuurlijk ook een aantal andere series mee. Waaronder de Porsche Carrera Cup Benelux. De Porsche Carrera Cup Duitsland. Uh, GT Masters. Dus dat is een, uh, is een fantastische mix van, uh, van autosport. Maar echt op het allerhoogste niveau. Zeg wel, maar die, die, die DTM die is, uh, was destijds een heel groot ja, circus. Hè, zeker. Een enorm racecircus. Ja. Toen wat minder. Is dat nu helemaal weer teruggekomen eigenlijk? Ja, wat, zeker. Met televisie uh, en zo. Het, het hangt nu uh, alweer een tijdje onder de ADAC. En dat is echt een hele serieuze, grote machtige partij. Die ook, uh, die ook gewoon een fantastisch paddockprogramma weet neer te zetten. Dus okay. het is een, een programma uh, wat ook voor voor is gewoon super interessant is. Op de paddock vind je ballenbakken, televisieschermen, strandstoeltjes. Ah, het wordt heel toegankelijk aangeboden. Entree tot de paddock is de basis van je, van je ticket, zeg maar. En dat, dat zegt iets over de sfeer. Hmm. En dat is bij, bij DTM in mei, dat is fantastisch voor elkaar. Ja, ja. Ook drie dagen, hè? Ja, het is drie dagen. Dus op de vrijdag heb je eigenlijk alle trainingen. Op de zaterdag de kwalificaties en voor sommige series al de eerste race. En dan uh, zondag is het natuurlijk echt uh, de, de hoofddag... Met, uh, uh, met de tweede races van elk kampioenschap dat er rijdt. Maar dat is echt uh, boordevol actie. Hartstikke ja, ja. mooi om te zien. En, uh, weet je, het is een heel vol programma. En wat wel mooi is, ook, uh, ook zeker daar... is dat uh, iedereen is nog steeds bereikbaar is. Maar ook uh, ja. die coureurs die rijden in dat GT3-kampioenschap... dat was vroeger op een gegeven moment met de DTM helemaal niet meer. Dat, dat waren Formule 1-coureurs onder de toerwagenrijders geworden. Uh, hier is iedereen gewoon nog bereikbaar voor het publiek. En, uh, en neem ook de tijd ervoor. Dus gewoon eigenlijk bijna, wat je zegt een heel mooi familie evenement. Ja, nou, ja, ja. ja dat is ook echt de, dat is de invloed van ADAC geweest. Ja. Omdat inderdaad, uh, om dat roer om ja. te gooien. Die bereikbaarheid van, uh, van teams en rijders. Dus je staat heel dicht op de actie. Uh, je kunt ook een, een, een duinenkaartje kopen. Dan kun je lekker 4,5 kilometer om het squee heen wandelen. En de actie vanaf, uh, vanaf de duinenkant volgen. Ja, het is waanzinnig. Ja. Nou ja, dan zie je je schoenen gelijk ook vol met zand. Dus uh, daar kan je lol op. Ja, nou, maar wij kunnen het wel hebben met onze buik om er even ja, nou, is het, is er, het voor te lopen. Dat is <laughs> voor ieder wat wils. Dus uh, ja. noemde al de historic Grand Prix Natuurlijk heeft dat een uh, gigantische aantrekkingskracht op bezoekers uh, van jong tot oud. En dat is een, uh, een heel breed publiek wat daarop afkomt. Dat is fantastisch om te zien. Uh, nou, daar de... vooral opa met zijn kleinzoon. Hè? Opa met zijn kleinzoon, en ik wil dat inderdaad net zeggen. Ja. Dat, is, dat is fantastisch natuurlijk. Want zo raakt iedereen geïnteresseerd ook in die tak van autosport. Ook daar heel bereikbaar. Dus je staat daar met je neus op de historische Formule 1's en Formule 2's. En je kunt praten met de rijders. En die leggen je graag van alles uit over carburateurs en dat soort dingen oh nee. allemaal. Dus dat is, dat is fantastisch. Dat is uh, in juni. Um, ja, nou natuurlijk, de, de Dutch Grand Prix is natuurlijk wel. Um, ja, het klapt natuurlijk. Zeker, uh, zeker voor dit jaar. Uh, het is ook echt een, echt een soort festival, natuurlijk. Dat is mega. Ja. En gelijk daarna heb je een elektrisch uh, evenement. De EV Experience van ja. Maarten Pompen. De ja. goede man uit uh, Haarlem, als ik het goed heb. En um, nou ja, dat is eigenlijk ook een heel bijzonder evenementje. Dus ook twee, de, twee, drie dagen. Dat is, zeker, uh, ja. Dat is. Uh, er zit geen sportief component in. Maar het is een manier waarop mensen kunnen kennis maken met elektrische mobiliteit. In de breedste zin van het woord. Op de baan, maar ook naast de baan. En Maarten heeft inderdaad al een aantal jaren fantastisch programma opgezet. Het contract met Suzuki circuit is ook verlengd voor meerdere jaren. Omdat het een succesformule is die voor beide partijen heel goed werkt. En voor Circuit Zandvoort, maar ook voor de EV Experience. En hij krijgt gelukkig genoeg opvolging vanuit grote fabrikanten die, die graag hun merken daar presenteren. Ja. Het zijn niet alleen maar de automerken, maar ook alle randzaken daaromheen... die met elektrische mobiliteit te maken hebben. En ja. dat is ook een richting waar we, waar we met z'n allen absoluut naar moeten kijken ja scootertjes, uh, drie wieltjes, weet ik veel, raceauto's trouwens ook nog, uh, uh, maar dat zijn dan vaak die studenten die uh, met een uh, elektrische of Zeker. waterstofauto. Ja, dat zijn wat uh, studententeams in Nederland. Eentje van de TU Eindhoven team van InMotion, uh, ze hebben inderdaad een LMP3-auto uh, omgebouwd om uh, uh, elektrisch aangedreven te zijn. Ja, dat is een fantastische ontwikkeling. Uh, dat is een doorontwikkeling van, van uh, meerdere leerjaren van, uh, van die groep. Maar dat is, dat is waanzinnig waar die, die jongens en meiden mee bezig zijn. En een tegenhanger daarvan is van de TU Delft. Uh, dat is het project van Fortse. Uh, zij hebben dan gekozen voor een waterstof aangedreven auto. Ook op basis van zo'n uh, zo prototype. Ja, eigenlijk een lmp 2 auto uh, zoals je hem van, van een afstandje ziet. Ja, dikke ah, wagens. Het is heel dik, ja. En uh, dat zijn fantastische ontwikkelingstrajecten... waar die studenten in betrokken zijn. Ja, ja ik vind het ook uh, mega interessant. En dan in september, uh, maar ik kan het niet meer terugvinden in mijn scherm. En ook een, uh, een aardig uh, groot evenement heb je nog uh, in ook. Ja, klopt. Uh, derde weekend van september, dat is dan uh, 18 tot en met 20 september... Uh, de GT World Challenge. Dat is ook met GT3-auto's. Eigenlijk uh, zo'n zelftype auto was... Waar Max Verstappen nu dus de NLS race op de Noordslijf uh, meegereden heeft. Um, nou, zie dat ook als, uh, als de top van de top van Europa. Uh, dit is dan het GT World Sprintkampioenschap. Uh, twee rijders op een auto, race van een uur met een pitstop erbij. Ja, dat is echt uh, smullen. Nou, oké. Okay. Nou ja, dat, het ziet er goed uit. We kunnen ja, dat echt... zijn van die wedstrijden ook een ja. uurtje. Dat is vanaf de, gewoon de stad tot de finish fullpool. Ja. Want uh, daar, daar wordt niet meer... Ik heb gedacht van nou, het zijn eigenlijk gewoon een uur lang is het gewoon kwalificatierondjes rijden. Als je er gewoon ja. mee, dan komt die feit of niet. Ik heb Deurklink ja, ja. tegen Deurklink. En dat is ja, de ja, Kijk, daar al voor. Ja, Deurklink nou, tegen Deurklink. zeker. Ja, ja, ja, ja. ja. Rob, laatste woord voor jou. Ja, nou ja, dank jullie wel voor de komst. Rende een hele lange pit report. En uh, Jelle, de nieuwe man van het circuit. Zullen we maar zeggen. Leuke kennis met je gemaakt hebben, Jelle. Eerst en uh, heel veel plezier natuurlijk uh, met uh, jouw functie op het uh, circuit. Dat gaat en vooral van. ook de laatste Grand Prix uh, natuurlijk. Zeker. Uh, dus uh, laten we hopen dat het een heel mooi spektakel wordt. Maar je zei het al, kan je al wat verklappen trouwens. Uh, nu, nu je er toch bent. Wat is uh, een, een muzikaal de uitsmijter? Wie gaat het uh, volkslied uh, zingen? Oh, dat zijn allemaal geheimen die nog niet prijsgegeven mogen worden. Dus nog even gedeeld, jongen. <lacht> nog even, Benno. <lacht> daar kunnen we het dan weer mee Z doen, Zou ik het gaan doen, Benno? Nou, doe maar niet. <lacht> nou, nee, we niet. We zijn wel de tribunes leeg daarna. Weet je wat je wel kunt doen, Renold? De, de finishvlag uh, natuurlijk. Uh, <lacht> nee, nee, nee, de nee, nee, nee, nee, da, da, nee. We dat wil iedereen. Maar ik vind eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen... Er is maar één iemand... Uh, die dit jaar recht heeft om de finishvlog te geven is Erik Weijers. Ja, dat vind ik ook. En dat moeten ze intern maar lekker oplossen. Maar ik vind wel dat hij gewoon de enige is. En dan kan je nog zo'n beroemdheid zijn, want niemand kent Erik Weijers. Zo wil hij het ook graag hebben. Zo wil hij het ook heel erg graag hebben. Maar eigenlijk is dat de enige die het mag voor mij. En dat als Zandvoort, bij de Grand Prix op Zandvoort. Ik vind het een mooie gedachte. Ik kooi hem maandag op de kantinetafel. Ja, dit idee. Zeg maar dat het gezegd heeft tegen Erik. En dat ze naar mij moeten luisteren. Gooi het in de koffie. Heel hè nou... Iedereen bedankt voor het luisteren. Een speciale editie van Saltfoot uh, op zaterdag, Benno. Ja. Was uh, weer leuk. We gaan er een podcast van maken. En dan wil oh, je dat oh, later ja. weer terugvinden op de social media. En uh, waar je dat kan terugluisteren. Zeker. En gewoon, op, natuurlijk, hè. gewoon op Facebook uh, ook, uh, zeg maar. Ja, dan? op Facebook uh, ga ik daar promotie van maken. En uh, deze uitzending is maandagmiddag... ...zelfde tijd, zelfde golflengte, terug te luisteren. Dank jullie wel. En uh, we gaan eruit met deze. Even speciale editie van de plaats. Als ik in Zandvoort ben... ...dan luister ik altijd naar ZFM. Ook naar Rob en Benno... ...met het programma Zandvoort op zaterdag. En zij gaan mijn nieuwe, nieuwe, nieuwe ...Zandvoort op de muur 1 laten horen. In het land, we gaan weer naar het strand. Honderdduizend wielen. we zitten in de file. Daar gaat het gebeuren, daar gaan ze scheuren. De formule 1, de formule 1. Ja, daar moeten